Vandaag deel 5 het Marquis Croissant. Dit is Pierre Humbel en dit is dokter Boel, de tandarts. Hij werkt regelmatig voor ons. Hij heeft een speciaal contract met onze chefin. Ja, maar alleen voor valschak. Als jullie iets aan je gebit markeert, dan ga je naar een ander... Gek dat wij elkaar nooit eerder ontmoet hebben. Bent u pas bij de bende? Hij uh, komt net uit de bedoet, dus je vindt het ik het op hem. Oh ja, voor ik het vergeet, dit klusje loopt via privérekening. Prima. Ja. En jullie hebben de cake voor me meegebracht, zie ik. Goed zo. Dan kan ik zeven staven tegelijk gieten... en hoef niet iedere keer te wachten tot het zaakje is afgekoeld. Eens kijken. Ja. De lengte klopt. En jullie willen staven van een kilo hebben? Ja. Als het u interesseert, mag u gerust toekijken, jongeman. Je weet nooit hoe zoiets je nog eens van pas kan komen. Daar hebben u gelijk in, ja. De moeilijkheid bij het vervaardigen van valse goudstaven schuilt in het feit dat goud en lood zeer uiteenlopende smeltpunten en een zeer uiteenlopend soortelijk gewicht hebben. Lood smelt al bij 327 graden Celsius, goud pas bij 1063 graden. En zo'n hoge temperatuur kunnen die cakevormen natuurlijk niet verdragen. Daarom bekleden we ze met... Shabat. Wat betekent dat, monsieur Nebel? Ik ken die heer niet. Ik wil alleen met u van doen hebben. Deze heer is een vriend van mij, monsieur Berger. Ten slotte heb ik tamelijk kostbare waar bij me. Ik voel me veiliger zo. Nou, komt u dan maar binnen? Dan komt u maar binnen. Mijn vriend de Sept is helaas niet hier, heel onaangenaam. Oh, nee. Waar is die dan? Naar Bandol. Hij koopt daar in de buurt nog een grote post goud. Begrijpt u wel? Goud en de viezen. Ik begrijp het. Uh, zet jij de koffer even op tafel, Bastien? Ja, natuurlijk. Kijk eens. Alsjeblieft. Kijk eens, monsieur Berger. Zeven staven van een kilogram ieder. Juist. Essayer mm -hmm. in richting Lyon. Heel goed, heel goed. Kun uh, je misschien wel hand even wassen? De badkamer is daar. Dank u. Zo. En wat moet ik nu met u doen? Wat bedoelt u? Kijk, ik moet mijn opdrachtgevers natuurlijk over iedere aankoop... rekening en verantwoording afleggen. Wij houden lijsten bij van onze zakenrelaties. Tja, wij dwingen natuurlijk niemand om ons gegevens te verstrekken. Maar als u in de toekomst zaken met ons wilt blijven doen... zou het misschien toch wel zijn nut hebben als ik een paar gegevens... Zoals u wenst, ja, ja. Ik hoop u nog vaker een en ander te kunnen leveren. Ook de deviezen... Excuseert u mij dan een ogenblik. <laughs> heb jij een afdruk van het slot? allicht? Zeg eens, die vindt misschien. Uh, oh, hè? jij merkt ook alles. Ah, Als ik dan even mag noteren. Uh, Pierre Unebelle, Rue Pont Rose, nummer 7. Mooi zo. En nu het geld. <laughs> dat komt, dat <laughs> komt. Wist u maar niet bang. Ik heb het hier bij me. Zin. 360.000 francs per staaf en dat maal, dat wordt 2.520.000 francs. Ik zal u maar een zo groot mogelijke coupure schrijven, monsieur bel. Anders gaat het vervoer moeilijkheden opleveren. Zo, kijk eens aan. Ja. En vertel eens, wanneer zien we elkaar weer, mon ami? Hoezo? Gaat u niet terug naar Parijs? O, nee, de Liceps gaat alleen terug. Hij komt morgenmiddag met de express om 15.30 hierdoor. Hierdoor? Ja, hij gaat met de devise die hij in Bandol heeft ingekocht door naar Parijs. Ik geef hem dan meteen uw goud mee. Maar ja. als ik hem dat op het station heb overgedragen... ...we zouden misschien gezellig samen ergens kunnen dienen. Dit is monsieur Cousteau van onze dienst. Ik geloof niet dat jullie elkaar af moeten hebben. Alsjeblieft, Simeon. De lijsten. De lijsten met de namen en adressen van verklikkers, aanbrengers, collaborateurs en zielverkopers. Oh, mooi. Leg maar neer. Wat is er aan de hand? Hebben jullie die twee niet te pakken gekregen? Oh ja, we hebben ze. Ze zitten op het hoofdbureau van politie. En de zeven goudstaven. Die hebben we ook. Nou, en? Maar voor de rest hebben we niets, monsieur Nebel. Voor de rest hebt u niks. Terwijl de recepten een vermogen aan goud en deviezen bij zich moet hebben gehad. Ja, dat zou men wel denken, nietwaar? En u wilt beweren dat hij niks bij zich had? Geen gram goud, meneer Benen. Geen dollar, geen enkel sieraad. Is dat niet wonderlijk? Ja, maar. Maar dan heeft hij het natuurlijk verstopt. In de wagon of ergens anders. Misschien is er spoorwegpersoneel mee in het complot. U moet de trein laten doorzoeken. Alle passagiers laten fouilleren. Ja, we hebben we gedaan, we hebben zelfs de kolen uit de tender laten scheppen. Maar er is niets tevoorschijn gekomen. Waar is de trein nu? Ja, weg. We konden hem mogelijk langer vasthouden. En lieven? Heb jij misschien een idee waar dat goud zou kunnen zijn? Hm? Ja. Ja, ik geloof dat ik daar inderdaad een idee van heb. Ja, natuurlijk, lieveling. Wat dacht je dan? Ik heb tegen de jongens gezegd, dit kunstje moeten we alleen flikken. Daar is mijn lieveling te netjes voor. Daarvoor heeft hij te veel scrupules. We vallen hem er gewoon niet meer lastig. Als wij hem die schoren voor de neus knallen, dan is hij daar net zo blij mee als wij. Hoe hebben jullie die schoren, dat spul, in handen gekregen? Nou, uh, toen... Toen hij gisteren met jou bij die Berger was... Hè? ...toen vertelde hij toch dat ze gabber in Bandol zit met de reuze partijhandel. Ja. Nou, uh, ik met drie kameraden als er een gesmeten bliksem naar Bandol. Ik heb een relatie, bij want... Tuurlijk, ja. Uh, ik zie die, de Lesseps met een paar mensen van het spoorsmoezen. Uh, die vent wil de schoren wegmoffelen onder de kolen van de locomotief... ...die hem naar Parijs brengt in de tender, je. Mm -hmm. Nou, uh, we hebben hem rustig zijn gang laten gaan. Maar s'nachts... Zeg, je wilt toch niet beweren dat hij die tender niet heeft laten bewaken? Ja, uh, nou, hij heeft die gedaan. Door twee spoorwegmensen. Dat is allebei een staaf goud gegeven. Toen hebben wij er eh, toch allebei twee bijgegeven. Eh, we hadden er slot er genoeg. En het zaakje was voor elkaar. De macht van het goud. Ja, precies. Vind je het geen prachtige verrassing, lieveling? Chantal, het breekt met hart dat ik roet in het eten moet gooien... en jullie verrassing kapot maken, maar dit gaat natuurlijk niet. Huh? Wat gaat natuurlijk niet? We kunnen die spullen niet houden. We moeten ze overdragen aan Simeon. Chantal, hij is krankzinnig geworden. Ik kom zojuist bij Simeon vandaan. We hebben een afspraak gemaakt. Hij de lijsten van de verraders en collaborateurs... plus alles wat Berger en de Lesseps... door afpersing, bedrog en plundering bij elkaar hebben gebracht. Wij het geld in drie kastkoffers... die we gelijk met de lijsten uit Berger's slaapkamer hebben gehaald. Dat is tenslotte ook nog altijd een 68 miljoen. Ja, 68 miljoen, die van dag tot dag verder kelderen. Daarvoor geef je dit hier af. Weet je wel, dat op dat bed van minstens 150 miljoen aan goud en juwelen ligt? jouw! Frans goud! Franse juwelen aan Frankrijk ontstolen! Mon dieu, moet ik als buitenlander jullie aan je patriotische plicht herinneren? Het hè? is onze schoren die we eerlijk gejat hebben. De gestapel hebben wij het nakijken gegeven. En ik vind dat we daarmee genoeg voor ons zalen hebben. Weet je niet gaan. op, Bastian? Ja, maar ze is het toch? Weet je niet op. Dit is jouw woning. Die kleine idioot. Die zal eerst moeten kijken hoe die eruit komt. Wil je Simeon maar Waar wil jij heen? Telefoneren. Nog één stap en ik schiet je overhoop. Jongen, jongen, wees dan wel verstandig. Hey, ik schiet je maar achter neer, hoor. Laat me door, Bastiaan. Dan wacht nou even. Hey, wat gaan die Zwijnen dan doen met die heerlijke schoren? Verpatsen en verkwanselen. Hey, politie, staat, geheime diensten, vaderland, er zitten allemaal boeven. Laat me door, Bastiaan. Chantal, doe jij dan iets? Help me dan toch, ik, ik kan hem toch niet neerschieten? Laat hem gaan! je jod. Laat hem maar gaan! Ga gaan Roep Simeon maar, Hij kan alles komen halen, alles. Oh, ellendelijk. Had oh, ik je maar nooit ontmoet, nooit. Ik heb er allemaal zo verschrikkelijk op verheugd. Chantal. Ik wil de schoon schip maken. We gaan met jou. Ver weg. Zwitserland. Ik heb alleen aan jou gedacht. En nou? Chantal lieveling. Jij hoeft geen lieveling tegen me te zeggen. Jij, Rotvent. Rotvent, Rotvent. Ja, dat was Chantal ten voeten uit... Het ene moment in mijn armen zo als een lam, en het andere moment een furie gelijk. Een wonderlijke, betoverende vrouw. Met ijzeren vuist regeerde ze over het stelletje Desperados in haar deel van Marseille. Soms, wat afgunstig op haar successen, nauwlettend gadegeslagen door een zekere Dant Vilfort, een Corsicaan die om een voor de hand liggende reden de kaalkop werd genoemd en in een andere wijk van Marseille aan de touwtjes trok. We zouden nog van hem horen. Aanvankelijk leek de breuk met Chantal onoverbrugbaar. Maar langzaam draaiden ze weer bij. Gelukkig. Het werd 17 september 1942. We uh, laten dan eens Kom maar bellen. Hallo. B Bastien! Ja. Hallo? Oh, gelukkig. Gelukkig dat ik je eindelijk te pakken heb. Ik kan niet meer. Ik ben kapot. Ik heb uren door de stad gezworven. Bastian. Pierre is weg. Weg? Wat bedoel je? Wat is er dan gebeurd, Chantal? Vertel op. En restaurant. aan. Pierre is om acht uur de deur uit te gaan om wat ruimte te kopen. Ja. Hij zal binnen twintig minuten terug zijn. Het is nu drie uur. Ik ben het station geweest. De haven, de kroeger. Ik dacht dat hij misschien een van jullie hadden moest maar nergens. Hallo, waar ben je nou? In de bruleur de Blijf daar dan. Ik zal de paardenpoot en de andere waarschuwen. Binnen een half uurtje zijn we bij je. Basiel. Als er niet zo voorkomen is, dan wil ik ook niet ja, nee, nee. Onzin, Chantal. Onzin. Er kan er niks over komen zijn. We vinden hem in ieder geval. Vijftien ervaren kwam er die nacht Marseille uit. Geen bar, geen hotel, geen kroeg werd er overgeslagen, Maar geen spoor van onze gabber Pierre Rumbel. Om acht uur braken we de speurtocht af. Ik bracht Chantal naar huis. Ze liet zich willoos leiden. De volgende dag hervatten we de nasporingen, maar Pierre bleef zoek. Pas de 28ste oktober kwam een verandering in de situatie. Ik zat met François in het Sintra, een van de bekendste cafés aan de Oude Haven. Ja, wel, Ah, daar zou ik je het nodig over kunnen vertellen. Hey, hoe je dat, François? Oh natuurlijk. Hoe ziet u Ah, Ik wil niet. Een jongen kerel nog. Hey, niet iemand uit de buurt van de Oude Haven. Ik heb hem hier tenminste nog nooit gezien. Hé, oh, ja. hey, geef mij nog een perno. Een dubbele. Ik zou zo zeggen dat jij al meer dan genoeg gehad hebt, Magge. Ah, geef die man dat... toch een borrel, voor mijn rekening. Nee, nee, nee, nee, jij neemt er een van mij. Nou, nou, nou, betaal jij dan de volgende. Ik betaal de volgende en... Deze met ja, ik ja, ook. Ja, ik weet het goed gemaakt met knobbelen erom. Ja, dat is een ruzie. Ja. ja, wacht even, dan kom ik bij jullie zitten. Hè? Ja, dat is prima. Zo. <laughs> <laughs> en nou drinken jullie eerst eens een morgen Want Want Emmie Major heeft centen genoeg op zak, hoor. Ja, zo. Ja. Al heeft die smerige leerling. Onze ook nog zo belast. Ja, maar jij lijkt me anders helemaal geen jongen die zich makkelijk in de heupzwaai laat nemen, hè? Dat ben ik ook niet, nee, maar toch heeft hij me te pakken raad, jongen. Twintigduizend aan had hij ons beloofd. Kijk eens, maand, laat je borrel niet koud worden. Nee, nee hè. 20.000 zouden we krijgen, hè? Als we die umbel te gazen zouden nemen. Nou, dat hebben we gedaan. Maar we hebben maar 10.000 gekregen. Ja, zeg, en wie is die vent die jou die smerige streek geleverd heeft, maat? Uh, wat gaat jou dat eigenlijk aan? Oh, nee, nee, niks, niks. Oh. En miljoen, helemaal niks. Het was zomaar een vraagje. Het interesseert mij eigenlijk geen steek. Maar kom, we nemen er nog één. We goten de mannen volkomen vol. Toen hij op het punt stond onder de tafel te glijden, tilden we hem op... Sloegen allebei een arm om hun schouders en sleepten hem mee naar Chantal. Telefonisch ontboden we dokter Boel, de tandarts, die de man een spuitje gaf, waardoor hij een uur later weer bij kennis was. Je kunt kiezen, maar Jo, je praat of je praat. Als jij vrijwillig praat, dan betaal ik je de tienduizend die ze je door de neus hebben geboord. Maar moet ik je tot praten laten dwingen, dan. dan zul je nooit meer behoefte hebben aan geld, begrijpen wij elkaar? Ze, ze hebben hem naar het noorden gebracht, de, de, dezelfde nacht nog. Naar chalons sur dat, dat ligt op de, op de demarcatielijn. Daar heeft de Gestapo hem toen overgenomen. Laat op, rusten bastien! Ik moet weten wie achter deze smeerlapperij schuilt. Zeg op, maar jong, wie is de man op de achtergrond? Uh, de de kaalkoop. Dan viel voort. Ja, hij heeft ons opdracht gegeven. U werd hem te gevaarlijk, zei hij. hij. Hij wilde hem kwijt. Jullie hebben de kaalkoop de laatste tijd voortdurend vliegen afgevangen. Dit is een wraak. Ik zal mijn belofte houden, Mayo. Pak de poeder rat op! Maar je kunt uit mijn naam tegen de kaalkop zeggen dat dit zijn einde betekent. Hiervoor maak ik hem koud. Eigenhandig! Hij kan ze verstoppen waar hij wil. Vinden zal ik hem. En als ik hem gevonden heb, dan maak ik hem koud. Dat zweer ik, Bastian? Bastian! Smet die ellendige straat op! Kom op! Hoe kan hij dan naar de kijken? kom op! Ja, ruit. Ruit! ik me een cognac in, François. Een cognac, wil je? Pierre. Pierre de Gestapo. De gevangene Unebel, stoer maar vuren. Mooi. Ga je gang maar. Ah. Zo, Unebel. En wat zou je zeggen van een cognacje? Heel vriendelijk van u, maar. Daar heb ik helaas niet voldoende voor in mijn maag. Jong, <tjonge> hebben ze jullie zeven weken in de gevangenis in Vrij en zo laten versukkelen? <tjonge> Waarom heb je geen klacht ingediend? Hm? <tjonge> Kijk eens hier, her, Une Belle, of hoe je dan ook heten mag. U denkt misschien dat we het leuk vinden u op te sluiten en te verhoren. Men zal u al gruwelsprookjes over de SD verteld hebben, waar of niet? Maar onze dienst valt uh, ons man voor man zeer zwaar. Dat kan ik u wel vertellen. Wij Duitsers zijn voor dergelijke dingen in feite te fijn gebouwd, Herr Unabel. Maar wij hebben onze plichten tegenover de natie te vervullen. Wij hebben de eet afgelegd op de vuur. Na de overwinning zal ons volk de leiding over alle andere volken ter wereld op zich moeten nemen. Daar heeft het iedere man voor nodig. Ook u. Pardon? Ach, wat... Je hebt ons toch te grazen genomen, Munebel, met dat goud, die sieraden en die Devise. <laughs> nee, nee, nee, nee, nee, spreek het maar niet tegen, want we zijn volledig op de hoogte. En ik kan niet anders zeggen dat je het knap gedaan hebt. Je bent een handige jongen, alle eer. Oh, dank u wel. En omdat je niet alleen een handige, maar ook een verstandige jongen bent... ga je ons nu vertellen hoe je in werkelijkheid heet... En waar die spullen van de Lesseps in Berger gebleven zijn. En natuurlijk ook met wie je samengewerkt hebt. We hebben Marseille inmiddels bezet. Dus we kunnen je collega's gemakkelijk in hun nek pakken. Nou? Nee. Dus je praat niet. Nee. Oh ja, toch wel. Wij kregen iedereen aan het praten. Ik heb al veel te veel tijd aan je besteed. Stuur hem aan, vuur! Neem die beroering mee naar de kelder... en snij hem op maat. Ik werd naar een oververhitte kelder gebracht... tegen de ketel van de centrale verwarming gebonden... en op maat gesneden. Zo ging het drie dagen achtereen. Per autobus van Fran naar Parijs... verhoor... bij snijden op maat in de kelder... terug naar de onverwarmde cel... De eerste keer maakte ze de fout me al te stevig af te ranselen en raakte ik buiten westen. De tweede maal maakte ze die fout niet meer. De derde keer ook niet. Na de tweede keer miste ik een paar tanden en had vrijwel overal op mijn lijf kneuzingen en kwetsuren. Na de derde keer verzeilde ik voor twee weken in het ziekenhuis van Frayme. En toen begon het allemaal van voren af aan. Zodoende was het vrijwel met mij gebeurd toen de bus me de 12 december... wederom naar Parijs bracht. Ik spring gewoon door het raam naar buiten. Eitje verhoort mij tenslotte altijd op de derde verdieping. Ja, ik spring uit het raam. Als ik mazzel heb, ben ik meteen dood. Ach, Chantal, Bastien... ik had je dus zo graag terug gezien. Dit is de keer oberst. Unebel. Mooi. Dan zal ik hem meteen maar meenemen, meneer Eicher. Aangezien het geheime commando zagen betreft, kan ik u dat niet verhinderen, heer Oberst. Weest u zo goed dit ontvangstbewijs te tekenen? Natuurlijk. Dat ziet u eens, meneer Eicher. Gaat u mee, monsieur une Unebel? Mijn wagen wacht buiten. Ik hoop dat de maaltijd u goed heeft gesmaakt. Dus u in de beide. Uitstekend, overste, dank u. Ik heb uit uh, vertrouwde bron vernomen. dat u zelf ook graag en uitstekend kookt, meneer Lieven. Ik. Uh, ik begrijp u niet. Oh ja, u begrijpt mij wel degelijk. Ik ben overste Werkte van de militaire Abweer Parijs. Ik weet een en ander van u. Ik kan uw leven redden indien. maar dat hangt volledig van u af. Ik heb eveneens gehoord dat u een. ...principieel man bent, meneer Lieven. U laat u liever doodslaan... ...dan dat u iemand aan de SD verraadt. Laat staan dat u voor die schof... ...voor die organisatie... ...wilt werken. Inderdaad. En voor de organisatie... Canaris. Hoe hebt u mij eigenlijk... ...losgekregen bij Asje, overste? Oh, dat was heel eenvoudig. We hebben hier bij de afweer een uitstekende man zitten... ...een zekere hapman Brenner. Ach. Die volgt uw loopbaan al geruime tijd op de voet. Mm -hmm. Ik moet zeggen, u hebt zich wel de nodige vrijheden veroorloofd, meneer Lieven. Och, ja. Oh, geen valse bescheidenheid, alstublieft. Afin toen Brenner ontdekte dat de SD u gearresteerd had en naar vreunen gebracht... was het een koud kunstje voor ons om eveneens een zaak tegen u te construeren. U? Een zaak? Tegen mij? U hebt eitje de uitdrukking geheime commando zachen horen gebruiken, vermoed ik. Inderdaad, ja. Wel, daarop berust onze methode om de SD gevangenen afhandig te maken. Wij combineren een paar oude spionagegevallen tot een nieuw, niet bestaand geval... en tikken een aantal keurige getuigenverklaringen die er betrekking op hebben... en die van handtekeningen en zoveel mogelijk stempels worden voorzien. <laughs> stempels maken altijd indruk. <laughs> in die nieuwe getuigenverklaringen beweren dan bijvoorbeeld een paar mensen... dat een zekere pierre Unbel van Doen heeft gehad met een reeks bomaanslagen in de omgeving van Naand. Huh? Afraag toen ons dossier gereed was, ben ik naar toe toegegaan... en heb hem volkomen langs mijn neus weggevraagd... Of de SD wellicht een zekere Pierre-Huenebijn had gearresteerd. Ja, zeker, zei Pompty, Je zit in Vrijen. Toen kwam ik met mijn dossier voor de dag... geheime commando zakken. ik. legde ah. hem met de nodige dikdoenerij geheimhouding op... en liet hem de stukken doorbladeren. Uiteraard moest hij toen de belangrijke spion... uw wel aan mij uitleveren. Maar waarom... maar waarom hebt u al die moeite gedaan, overste? Wat wilt u van mij? Ik zal volkomen eerlijk zijn, mijn lieve. Wij hebben u nodig... We zitten met een probleem dat alleen door een man als u opgelost kan worden. Ik haat geheime diensten allemaal. En ik veracht ze allemaal. Het is nu bijna half twee. Om vier uur heb ik een afspraak met Admiral Canaris in Hotel Lutetia. Ik moet hem u besluit meedelen. Als u bereid bent voor ons te werken... kunnen we u met behulp van het zogenaamde dossier... uit de klauwen van de gestapo houden. Oh. Wilt u niet voor ons werken, dan kan ik niets meer voor u doen... dan moet ik u weer overdragen aan Aitje. Nee. Nu? Wat verlangt de admiraal van mij? Dat zal ik u zeggen. Het gaat om de bestrijding van gevaarlijke partizanengroepen. Een van onze mensen heeft gemeld dat een pas gevormde sterke verzetsgroep in contact probeert te komen met Londen. Zoals u bekend is ondersteunt het Engelse voor of het Franse Verzet. Mm -hmm. De afdeling in kwestie heeft behoefte aan een zender en een codesleutel. Zowel zender als codesleutel zult u hen leveren, meneer Lieven. U spreekt vloeiend Engels en Frans, u hebt jarenlang in Engeland gewoond. U wordt als Brits officier gedropt boven het partizanengebied en brengt een zender mee. Een bijzondere zender. Aha. Aha. Een Duitse bemanning brengt u weg met een buitgemaakt Britse machine. Juist. Wel, wat is uw antwoord? Um, goed, overste, ik zal voor u werken, omdat er mij geen andere mogelijkheid overblijft. Uitstekend. U zult uiteraard eerst een opleiding tot parachutist moeten volgen. De opleiding tot parachutist ontving ik in een kamp in Wietstok aan de Dossen, waar ook de valschermjagers en geregelde troepen werden opgeleid. Ofschoon ze beide tot de loeftwaffe behoorden, was ieder contact tussen de valschermjagers en de mannen van de abweer streng verboden. Maar ja, wat zou een verbod voor nut hebben wanneer het nooit overtreden werd? Het was op de avond van de 27 februari... Het is er. Heet jij Pierre Runebel? Ja, zo heet ik. De beschrijving die Bastiaan me gegeven heeft past op jou. Bastiaan? Weet jij, weet je dan misschien iets van de Chantal Tessier? Tessier? Nee, ik ken alleen die Bastiaan Fabre. Huh? Hij heeft me drie goudstukken gegeven om je een brief te bezorgen. Oh, maar ik moet als de bliksem maken dat ik wegkom, want er ging stond onze Suzanne major Nou, hier, pak hem. Oh, een brief. Van Bastiaan. Marseille, 5 februari 1943. Beste oude Pierre, ik weet eigenlijk helemaal niet hoe ik deze brief moet beginnen. Misschien lig jij terwijl ik schrijf de viooltjes al van onderen te bekijken. In de laatste weken heb ik zo'n beetje rondgescharreld en een vent ontmoet die van twee walletjes eet. Hij werkt voor de Résistance en voor de Duitsers. Die wist me te vertellen wat er in Parijs allemaal met je gebeurd is. En nu word je ergens in de buurt van Berlijn opgeleid tot parachutist. In Montpellier heb ik een Duitse soldaat leren kennen die te vertrouwen is. Bovendien heb ik hem gestiekt. Hij moet naar Berlijn en ik geef hem deze brief mee. Chantal heeft twee brieven van je ontvangen... maar we konden je niet terugschrijven... want we hadden niemand om een brief over te brengen. Pierre, je weet hoe graag ik jou mag. Daarom valt het mij erg moeilijk om je te schrijven wat er hier allemaal gebeurd is. De 24 januari gaf de Duitse commandant Tour bevel de oude havenwijk te ontruimen... Die dag hebben ze in onze buurt om en bij de 6.000 mensen gearresteerd. Je kent er heel wat van. En over de duizend kroegen en bordelen gesloten. Man, man, wat hebben die meiden gevochten? De Duitsers gaven ons maar vier uur de tijd om onze huizen te ontruimen. Daarna verschenen onmiddellijk hun demolitieploegen. Chantal, de paardenpoot en ik zijn tot het laatste toe bij elkaar gebleven. Chantal leek wel bezopen. Af en toe dacht ik dat ze cocaïne had gesnoven. Ze had maar één idee: de kaalkop afmaken. Je herinnert je toch dan viel vrucht Dat vervloekte zwijn is degene die jammerlijk de schuilkop verraden heeft. Die avond wachten we hem dus op in een poort in de rue tegenover het huis waar hij woonde. We wisten dat hij zich verborgen had in de kelder. Chantal zei: nu de Duitsers de huizen gaan opblazen, moet hij er wel uitkomen. De Duitsers dreven een troep meisjes voor zich uit. Ze verzetten zich en beten en krabden waar ze maar konden. De meisjes van Madame Yvonne. En ja, daar kwam hij ook, de kaalkop. Hij zag ontstaan en wist wat dat betekende. Chantal nam haar machinepistool, maar aarzelde omdat er meisjes in het schotveld stonden. En Pierre, dit aarzelen kostte haar het leven. Beschutde de meisjes schoten kaalkop zijn pistool op de leg. Zonder geluid zakte Chantal in elkaar en sloeg tegen de grond. De paardenboot en ik slaagde erin om via het riool de oude wijk te ontvluchten. Ik ben nou ondergedoken in Montpellier. Als je ooit hierheen komt, vraag dan naar mij bij Mademoiselle Duval, boulevard Napoleon 12. Ja, Pierre, ons lieve Chantal is dood. Ik weet wat jullie voor elkaar betekenden. Je weet ook dat ik je vriend ben en daardoor even wanhopig als jij. Zullen we elkaar ooit nog terugzien? Het gaat je goed, oude jongen. Ik voel me beroerd. Ik kan niet verder schrijven. Chantal, lieve, lieve Chantal, als ik deze waanzin overleef en als ik die dan vielfacht ooit tegenkom, dan zal ik je wreken, Chantal, dan zal ik je wreken. Container met de zender. 5, 4, 3, 2, 1. Nu! 30 seconden voor de sprong. Klaar. Klaar. 5, 4, 3, 2, 1. Nu! Hoeveel konijntjes spelen er in de tuin van mijn schoolboeder? Twee witte, elf zwarte en een gevlekte. U moet zo gauw mogelijk bij Fernandel komen. De kapper wacht u reeds. Houdt u van Tchaikovsky? Nee, ik geef de voorkeur aan Chopin. Dat is voldoende. Welkom, Captain Everett. Waar is de parachute met de zendapparatuur? Ja? Al in veiligheid gebracht. Ach. Laat ik u even mijn vrienden voorstellen... Dit is Robert Cassier, de burgemeester van Croissant. Ja. Dit is Laitan Belcour. Oh, nee. En dat oh, daar is ja. Emile Roef, pottebakker ja. uit Gargilès. Ja. En u bent, mademoiselle... Yvonne Deschamps, assistente van professor Deboucher. De beroemde natuurkundige? Inderdaad, ja. En waar brengt u mij naartoe? Naar de professor. Ah. Hij verwacht ons in de Moulin Gargilès. In de dorpen zitten veel fichier-militie. Wie is de marconist van uw groep? Ik. Goed. Ik zal u uitvoerig met de apparatuur op de hoogte brengen. Maar ik uh, zou het nu wel op prijs stellen te vertrekken. Natuurlijk. De code is u dus duidelijk, mademoiselle Deschamps. De code berust op het verschuiven van letters... en het vervangen van letters door lettergroepen. We hebben een uitvoerig rapport opgesteld voor Londen... waarin onder andere een opzomming wordt gegeven van de wapens... die in het bezit van uw groep zijn, maar waarvoor de munitie ontbreekt... En u hebt het rapport zonder hulp mijnerzijds, en zonder fouten overgebracht in code. We zullen nu de zenders inschakelen. Het is nu vijf minuten voor twee. Klokslag twee verwacht Londen ons eerste bericht. U meldt zich altijd en onveranderlijk als Nightingale 17. En u roept op kamer 231 van het War Office. Daar zit kolonel Buckmaster van onze special operation branch. Ga uw gang. Laten we van. Nog tien seconden. 5, 4, 3, 2, 1, nu. De tekst die door Yvonne werd uitgezonden vanuit een oude molen aan de oever van de Kreuze, werd opgevangen op een zolderkamer van Hotel Lutetia, het hoofdkwartier van de Abweer in Parijs. Korporaal Schlumberger zat aan het ontvangtoestel en noteerde de punten en strepen die in zijn koptelefoon klonken. Ja, daar zijn ze dan. Leg die blote wijverplaatjes nou eens even weg, Friets. Er is werk aan de winkel. Wel, ja. Nog een paar van die rotklusjes en we hebben de overwinning in onze zak. Dat gaat als gesmeerd. Precies dezelfde tekst die de zondevuur van ons heeft gegeven. Zeg, zouden ze in Londen niet mee kunnen luisteren? Nou, dan zullen ze een hele toeren hebben bij de frequentie waarop dit ding is afgesteld. Oei, hey, Karel, heb jij wel eens een neger ingehaald? Nou, toch toch, kop! Als wij Duitsers meer belangstelling hadden voor vrouwen... ...hielden we minder tijd over oorlog te voeren. Flauwe kul. Een kind snapt dat we deze rot oorlog nooit meer kunnen winnen. Nee, natuurlijk Waarom niet. maken ze er geen eind aan, die stinkgeneraals? Ah, ze zijn klaar. Dan is hier ons antwoord. Wij komen terug. Wij komen terug. Zo, nou een ogenblikje wachten om de spanning erin te houden. Ik vraag me af waarom ze er geen streep onder zetten, die stinkers. Ach man, dat kunnen ze toch niet? Dan zet Hitler ze immers allemaal tegen de muur. Hitler! Ach man, Hitler. Dat zijn wij toch bij elkaar? Wij hebben hem gekozen en hij Heil Hitler geschreeuwd Jongen, jongen, wat zijn we met elkaar in kaffer geweest. We hadden een beetje minder moeten geloven en een beetje meer moeten nadenken. Gelijk heb je. Nou, we hebben lang genoeg gewacht. Ze krijgen de tekst die die gekke lief ons heeft opgegeven. Codeer jij even, Frits? Hier komt-ie. Van Kamer 231... War Office London... aan Nightingale 17... hebben u goed ontvangen. Ja. Heten u welkom... als lid van onze special branch. Ja. Meld u vanaf heden... ...dagelijks opzelfde tijd... ...om instructies te ontvangen. Captain Everett wordt heden... ...4 april 1943... ...omstreeks 18 uur... ...op de bekende plek... ...door ons per machine afgehaald. Leven Frankrijk! Leven de vrijheid! Bakmaster, einde. Ja, het begon zo aardig en veelbelovend. In het begin stuurde ik het Maquis Croissant instructies... ...waarmee ik ze aan het lijntje hield. Maar Nightingale 17... ...wenste tot daden over te gaan... Ze eisten munitie voor hun wapens. Daarop dropte de Duitse bemanning van een buitgemaakt Engels vliegtuig in een warme mijnacht boven het bos tussen Limoges en Clermont-Ferrand vier kisten munitie. Die munitie had slechts één fout. Hij paste qua kaliber niet in de wapens waarover het Marquis Crozant beschikte. Dit veroorzaakte eindeloos heen en weer zijn. Colonel Buckmaster betreurde de gemaakte fout en zegde toe dat deze hersteld zou worden zodra passende munitie voorhanden was. Tevens gaf kolonel Buckmaster opdracht levensmiddelenvoorraden aan te leggen. Het was bekend dat de bevolking van die ontoegankelijke gebieden honger leed. En mensen die honger leiden, kunnen gevaarlijk worden. Desondanks hoorde overste wechten in begin juli via de marconist van het marquis Limange, die in dienst van de abweer stond, dat het marquis Crozant de buik vol had van kolonel Buckmaster en van Londen. Een zekere Yvon Deschamps hitste de mannen op. Stond hun groep werkelijk in verbinding met Londen? Die zogenaamde Captain Everett had ze eigenlijk nooit volledig vertrouwd. En die piloot van de Royal Air Force, die hem was komen ophalen, nog veel minder. Die vent had gesalueerd als een mof, met de palm van zijn hand naar binnen. Ik moet u eerlijk vertellen dat ik er hoe langer hoe minder van begrijp overste. Al maandenlang werpen buitgemaakte Britse vliegtuigen met Duitse piloten aan het stuur boven het gebied van Crozant buitgemaakte Britse conserven, Britse medicamenten, whisky, sigaretten en koffie af. Wij drinken nagemaakte perno. En de heren partizanen, echte whisky. Krook van armoede grootste rommel, maar de partizanen de fijnste Engelse tabak. We zitten die kerels gewoon vet te mesten, dat is toch waanzin? Dat is toch je reinste waanzin, overste? Nee, dat is geen waanzin, Brenner. Lieven heeft gelijk. Dit is de enige mogelijkheid om die mensen te verhinderen gevaarlijk voor ons te worden. Als ze eenmaal een jaar spoorlijnen en elektrische centrales hebben opgeblazen... stuiven ze naar alle kanten uit elkaar en krijgen we nog niet eentje te pakken. Helaas blijkt het op de duur onvoldoende om hen rustig te houden, overste... Er rest ons nu nog maar één mogelijkheid. En die is? Wij moeten Nightingale 17 opdracht geven tot een echte, een ernstige sabotagedaad. Wat? Wij moeten inderdaad een brug, één spoorlijn of één elektrische centrale opofferen... om talrijke elektrische centrales, bruggen en spoorlijnen te redden. Gek geworden. Zonder vuren. Lieven is gek geworden. Burgers ja, even lieven. Alles heeft zijn grenzen. Uh, in ernst, wat verlangt u van mij? Ik verlang een brug van u, overste. Vervloek nog al toe, er zal in Frankrijk tot toch wel één brug zijn die we dus noods kunnen missen. Mag ik zo vrij zijn erop te wijzen dat ik altijd tegen deze man gewaarschuwd heb, overste? Hij is werkelijk niet helemaal normaal. Deze man is net zo normaal als u en ik, Brenner. En zijn bestrijdingsmethode van de partizanen is de beste van allemaal gebleken. In Frankrijk hebben verzetslieden alleen al de laatste maand 243 moorden, 391 aanslagen op spoorlijnen, 825 industriële sabotagedaden gepleegd. Slechts in één gebied heeft de rust in Gargiles. Zijn gebied. Ja, ja. Wil dat zeggen dat ik mijn brug krijg, overste? Waarom sta je zo hardnekkig op die brug, lieve? Omdat ik ervan overtuigd ben, overste, dat tal van mensen, Duitsers en Fransen... die anders zouden moeten sterven, in leven zullen blijven als ik die brug vind. Tja, lieve, maar denk je nou heus dat we toestemming zullen krijgen om een brug... waaraan niets mankeert? Overste, ik weet toevallig uit heel goede bron... dat er aan de Pont Noir bij Gargiles heel veel mankeert... Er vertonen ze scheuren in, van meer dan een meter lang. Iedere tank die hier overheen rolt, kan het ding in elkaar laten zakken. Gebeurt dat, dan wordt de stroomdistributie gestoord. Daarom overweegt de organisatie dood, al de brug zelf op te blazen. na tijdig voor omschakelingen en aftakkingen te hebben gezorgd. Als wij nou eens het volgende zouden doen... Achtung! Al herzonder vuur! De corporaals Ralats en Schloenberger melden zich als radiowacht, Herr vuur. Heil Hitler, sufkoppen. Londen al gehoord? Jawel, Herr vuur. Ogenblik geleden. En? Nou, dat gaat goed hoor, Herr vuur. En in Rusland krijgen we op ons Mieter aan het Adoga meer, En in het Oeralgebied worden we teruggeslagen. En de Italiaantjes krijgen op Sicilië net zoveel op de zoden so als ze maar lusten. Ja, ja, want die herschaften in Berlijn nog maar steeds een grote smoel hebben. Enfin, ja. uh, Overste Werte en Hauptman Brenner kunnen ieder ogenblik hier zijn. Mm. Misschien mag ik jullie verzoeken intussen dit berichtje in code over te brengen. Komt voor elkaar. Ja? Aan nachtegaal 17 ARF, Bormenwerper. Zal 1 augustus tussen 23 uur en 23 uur 15 in vierkant 167 mt containers met springstof afwerpen? Correct. Deze moeten tot ontploffing worden gebracht om precies 0 uur 0 onder de Pont Noir mm -hmm. tussen Gargi-Les en Aiguzon. Zeg ik het zo goed? Ja. Yeah. Tijdstip nauwkeurig aanhouden. Veel geluk, bakmaster. Einde. Yes. Jongen, jongen, jonge. Het wordt steeds gekker. Zo winnen we de oorlog toch nog als we nu opletten. Dag je niet, Karel? He? Ik geef het op. Ah, nee. nee, dat moet je niet doen, zeg. Zet nou maar liever dat bericht in code. Herr heeft natuurlijk weer zo'n geintje, Karel. Die pont noir is natuurlijk een of andere kleine snechtbrug, zo'n vlondertje over een beekje. Voel je hem? Uh, die brug, beste jongens, die voert over de Kreuze naar Route Nationale 20... en is een van de belangrijkste bruggen in Midden-Frankrijk. Hij ligt voor Eguzon. Daar bevindt zich de stuurdam van de elektrische centrale... Die ja. het grootste gedeelte van midden Frankrijk van stroom voorziet. Ja, ja, en die juist. moet uitgerekend de lucht in? Als je het even kan wel, ja. Het heeft lang genoeg geduurd dat ik het voor elkaar had. De eerste augustus 1943 op om 23 uur 10... een door de Duitsers buitgemaakte Britse bommenwerper... boven vierkant 167 MT... een grote container met buitgemaakte Britse plastic springstof af. Op de tweede augustus 1943 verscheen in de elektrische centrale de Eguzon een zekere Heinze, een architect van de organisatie Toad, te Parijs, en besprak met de leidende Duitse ingenieurs in alle details de gevolgen van de noodzakelijke maatregelen die uit een opblazen van de brug bij de Stuurdam voortvloeiden. Op de derde augustus verscheen diezelfde Heinze bij de commandant van een landweerbataljon, legde hem geheimhouding op en prente hem in dat alle Duitse wachtposten de 4 augustus tussen 23 uur 15 en 0.30 uur uit de buurt van de Pondwaar moesten blijven. Op de vierde augustus vloog de bonnoir om 0 uur 0 volgens plan met een enorme lawaai in de lucht. Er werd niemand bij gedood. Er werd zelfs niemand bij gewond. Op de vijfde augustus zaten de corporaals Schloenberger en Radatz in Hotel Lutetia te zweten achter een apparatuur. Achter hen stonden overste Werte, Hauptman Brenner en mijn persoon. Hij is precies op tijd. Hé, hey, wat krijgen we nou... Het is vandaag niet het meisje dat seint. Eén van die kerels zit aan de sleutel. Frits, begin jij vast te decoderen. Opdracht polnoir uitgevoerd. Gehele brug door opblazen tot instorting gebracht. Twintig man rechtstreeks aan operatie deelgenomen. Luitenant Belcour voor uitvoering been gebroken. Ligt bij vriendin in Eguzon. Hier seint Emile Roef. Professor Deboucher en des -de Champs. We zijn in Clermont-Ferrand. Waarom noemt die stomme idiota gins al die namen? Waarom lees je niet door, Frits? Wat is er nog een? Ik, uh... Nou, niks, kapitein. Goedemiddag dat papiertje eens kerel. Uh, uh, uh. Moet u luisteren, overste. Verzoeken generaal de Gaulle van actie op de hoogte te brengen en hem onze belangrijkste en dapperste medewerkers te noemen, lof en onderscheidingen belangrijk voor moreel. Dat kan hmm. toch niet waar zijn? En de voornaamste verdienste komt naar uitvallen, luitenant Belcourtou en Cassier, burgemeester van Crozant, en na hem aan Emile Rouf uit Gagiles verder werkte mee. Wat een severt! Hou jij je kop dicht, kerel, en neem op. En als je ook maar één enkel woord mist, stuur ik je naar het oostfront. Ha, heb ik u destijds niet eens horen zeggen, zonder vuren Lieve, dat je dat gebroed nooit te pakken kreeg, omdat je de echte namen en de resten niet te weten kon komen? Ha, nog even, dan hebben we ze. Ja. De ijdele idioten. Ik dacht altijd dat alleen wij Duitsers zo waren, maar de Fransen zijn geen haar beter voor niks. Alles voor niks. Meneer Lieve. Overste. Wist zo goed dit vertrek te verlaten. Overste, ik verzoek u te bedenken... Ach nee, dat heeft toch ook geen zin. We dachten wel dat u bij Henri zou zitten. Fijn dat u op ons gewacht hebt. Ja, ik wist dat jullie afgelost zouden worden. En uh, ik was nieuwsgierig. 27 namen hebben ze. En die 27 zorgen wel voor de namen van de rest. Ja. En toch moesten we zoals gebruikelijk samen maar een hapje eten, jongens. Uh, Henri... Iets lichts had ik gedacht. Hè. Het is al laat en ik moet mijn te zien te herwinnen. Monsieur? Ah, bonsoir Henri. Bonsoir. Eens even kijken. Uh, lamsnierbroodjes zou ik zeggen. Hè. Mm -hmm. En dan. Uh, zetong à la grenade. Zetong. En een uh, flesje uh, sans serre. Mm -hmm. zeggen, en abrikozenpanne toe. Merci, monsieur. Ja. Brenner heeft Berlijn gebeld. Op zijn laatst, morgen vroeg, wordt het zaakje de gins opgerold. Wat er met die mensen gaat gebeuren is natuurlijk duidelijk. Ja, nu leven ze nog. Maar morgen worden ze gearresteerd en binnenkort zijn ze dood. Dou maar nog aan de toezeg. Heb ik me vier jaar lang weten te drukken, geen mens heb ik hoeven doden. Niet één. Nou, een rot gevoel nou ineens medeschuldig te zijn. Wij hebben hier geen schuld aan. Jullie althans niet. Maar ik, ingesponnen in een net van leugens, bedrog en argliste. Die... Ik kan me nauwelijks onschuldig achter. Maar het is ook uitgesloten dat we partisanen helpen die onze mensen neerschieten. Ja, dat ja, is uitgesloten. Ja. Wat moet een mens eigenlijk doen om fatsoenlijk te blijven? Ik weet het niet meer. En toch. er is nog één mogelijkheid. Wat bedoelt u? De mogelijkheid iets te doen en toch een fatsoenlijk mens te blijven. Wacht hierop, mijn jongens, ik moet even telefoneren. Het voor de zeetong à la Grenoble, waarbij Thomas Lieven op het idee kwam dat 65 mensenlevens zou redden, zal hij u persoonlijk komen vertellen. Ja, u zorgt voor een mooie filet zeetong. En die laat u tenminste een half uur met citroensap, peper en zout marineren. En zodat het vlees stevig en wit blijft. Dan droogt u het af, aan beide zijden braden in zeer hete bruine boter. en op voorgewarmde schotels leggen. Nu na mijn kleine dobbelsteentjes citroen en een paar kappertjes snel heet worden in de braadboten. Die saus giet u dan over de zeetongfilets en die presenteert u met peterselie bestrooide aardappeltjes. Bon appétit, mijnheer. Het was het vijfde deel van Het kan niet altijd caviar zijn. Een twaalfdelige hoerspelserie naar de gelijknamige roman van Johannes M. Zimmel. De rolverdeling: Luc Lutz speelde Thomas Lieven. Willy Ruis, Dr. Boel. Hans Vierman, Bastiaan Fabre. Huip Roymans, Berger. Jan Burkus was Overste Simeon. Peter Reumer, Cousteau. Sansi Gerards, Chantal Tessier. Floor Koen, Mayo. Vic Jongsma, François. Pieter Groenier, Kastelein. Gust van der Maade, eerste soldaat. Marijke Merkens, Yvonne Deschamps. Frans Koppers, Karl Schlumberger. Ben Hulsman, Fritz Radats, Geest Linnenbank, Houtman Brenner. Paul van Gorkum, Sturmbaanfuhrer Eicher. Robert Sobels, Overste Werthe. En Peter Reumer was de tweede soldaat. Technische realisatie, Herman van der Lely en Léon Dubois. Regie in handen van... Je ja,